your love It's a melody played in a penny arcade It's a Bonham Man Bailey world Just as phony as it can be But it wouldn't be Is een behoorlijk recente opname, die is van vorig jaar. Het is te vinden op Kisses on the Bottom, het jongste album van Paul McCartney. Je hoort het melodietje It's Only a Paper Moon dat in 1933 werd gecomponeerd door Harold Arlen. En de tekst was van uh, Billy Rose. Toen was het nog niet zo'n groot succes. Het grote succes kwam pas uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen is het liedje op de plaat gezet door onder andere Elf Gerald en Ned King Cole. En die hebben daar toen uh, een wereldzit van gemaakt. En dus is het nu weer opnieuw op de plaat gezet door Paul McCartney in zijn Kisses on the Bottom. Ik denk anders bij de VARA op Radio 1. Ik hoorde net dat bericht van uh, die vier instellingen... die uh, willen dat de uh, accijns op alcohol met 50% verhoogd wordt. Uh, hoe denken ze één probleem op te lossen? Dat slijterijen in de grensstreek dan helemaal niks meer verkopen. <laughs> die kunnen dan opgedoekt worden. Die vier instellingen mogen daar misschien ook even aan denken. Het mes mag dan van twee kanten snijden, maar aan die kant snijden het dan toch wel heel erg behoort. En dan te bedenken dat er nu al een vrij grote toelop naar de supermarkten en met name de Duitse reinstreken is, omdat je daar aan de supermarkten ook goedkoop gedistilleerd kan krijgen. Het is maar wat de heer, en is het maar even over nadenken. En 18 graden wordt het vandaag. Ja, je hebt het goed gehoord, net in het nieuws. De eerste echte voorjaarsdag komt eraan. Twee weken geleden, toen draaide ik een uh, hele bijzondere versie van een uh, gedeelte uit de Marcus Passion van uh, Johan Sebastian Bach. Ik heb het uh, toen ook al vermeld. Je hebt niet alleen de Matthäus-passion, de Johannes-passion, maar ook uh, de passie volgens het Evangelie van. Uh, de heilige Marcus. En van die Marcus Passion. Daar is een versie van gemaakt. Met uh, ja, latijns amerikaanse begeleiding. In de Spaanse taal, uiteraard. Ik heb daar toen een gedeelte van gedraaid. En daar zijn er reacties op gekomen. Dient gevolgen niet, taak, idee, niet tegen het CD, niet tegen staan, het staande Tweede. Dat laat ik nog een gedeelte horen uit uh, die uh, Marcus Punch Passion. La Passion según San Marcos. Je gaat luisteren naar orkestapaprogramma. La Passion en Porqué. En zo kan ook een passieverhaal klinken. Je hoorde een gedeelte uit uh, de Marcus Passion. Uh, La Passion según San Marcos. En het werd uitgevoerd door Orquesta La Passion. En een uitgebreid koor erbij. Het gezelschap uh, komt, uh, bestaat voornamelijk uit uh, muzikanten afkomstig uit Venezuela. Ik heb daar een aantal vragen over gekregen toen ik tot de. Uh, Twee weken geleden draaide, een aantal mailtjes. En toen ben ik maar eens verder gaan uh, grasduinen in dat uh, orkesta La Passion. Het is een uh, uh, cd die een paar jaar geleden is uitgekomen... op het uh, klassieke label Deutsche Grammophon. En het bijzondere daarvan is, als je uh, dat wil gaan aanschaffen... let dan even op, want er is ook een uitgave en daar zit een dvd bij. En die dvd die bevat een opname van uh, een live-uitvoering van uh, deze Passion Según San Marcos. En die opname die werd gemaakt in 2008 op het Holland Festival. <lacht> ja. uh. Daar hebben ze mij toen niets van verteld. <lacht> Anders was ik er zeker naartoe geweest. In ieder geval iets om in de gaten te houden. En wil je alleen de muziek horen, je kan er ook voor terecht op uh, Spotify. Want het album van Orchestra La Passion met uh, de San Marcos uh, Passie die uh, kan je daar ook vinden. Ik liet je nog eens een keer uh, luisteren naar uh, een gedeelte uit die Marcos Passion en dat heette dan Porqué. En ik het toch over uh, passies heb, uh, hier op radio ingaan we vanaf uh, morgen... Ook aandacht besteden aan de matthäus -pension. en Dat zal dan gebeuren in het uh, varenprogramma De Grits FM met uh, Felix Meurders. Want er komen liefhebbers en deskundigen aan het woord... en die zullen aangeven welk deel uit de matthäus hun het meeste aanspreekt. En u als luisteraar, en jij als luisteraar, je mag ook meestemmen. Dat kan dus vanaf uh, morgen, vanaf 11 uur, dan is de website open... en dan uh, mag je ook gaan stemmen welk gedeelte uit de matthäus <kijkt> welk gedeelte uit de matthäus jou het meeste aanspreekt... en de uitslag... Die wordt bekendgemaakt, hoe kan het ook anders, op Goede Vrijdag tussen 11 en 12 in de gids.fm. Dat is dus allemaal vanaf morgen, maar je mag natuurlijk ook straks ook gaan luisteren naar Felix Murders en een de gids.fm. Nou, blijf nog even bij de passieverhalen. Ooit had je Jesus Christ Superstar en een van de mensen die uit die musical beroemd is geworden. Dat is Van Elliman. Arliman met een liedje uit de musical Jesus Christ Superstar. Hiermee bevestigde zij aan zat daar zelf een rol in. In Jesus Christ Superstar. En dat viel op. Daarna heeft ze ook een aantal platen gemaakt. En een aantal hits gemaakt. I don't know how to love. En afkomstig uit die musical. Gaan we even twee melodietjes draaien. Die zijn opgevallen in tv-commercials. Dan moet ik even goed uitkijken dat ik niet de naam van het product ga noemen. Want anders moet ik ook een boete bepalen talen die uh, nou ongeveer een jaarsalaris is, <lacht> net als de wereld rijdt door. Het gaat in ieder geval uh, in eerste instantie om een nummer van uh, Sam Dave... hoort om I'm Coming uit de jaren 60... en dat is gebruikt door een uh, bierfabrikant uit het oosten des lands... die bekend is vanwege een groen flesje waar geen uh, kroonkruk op zit... maar uh, zo'n zo beugeldingetje, uh, zal ik maar zeggen. Nou, begrijpt u wat ik bedoel? In ieder geval, dit is de muziek die erbij hoort van Sam Dave... Coming uit 1966 van Sam en Dave. Je komt er tegenwoordig weer tegen in een uh, tv-commercial... van een bierfabrikant uit het oosten des lands. Uh, ja, namen noemen, doen we dus niet, omdat dat uh, het risico kan opleveren... dat er uh, een fikse boete wordt opgelegd door het commissariaat van de media. Een boete die uh, vergelijkbaar is met een uh, modaal... en uh, zelfs meer dan een modaal uh, jaarsalaris. Hetzelfde geldt ook voor het volgende melodietje dat ik laat horen. Ook uit de jaren 60, uit uh, de vroege jaren 60. Uh, je kunt gaan luisteren namelijk naar de stem van uh, Little Peggy March... die had in de jaren 60 ooit een hit met het liedje I Will Follow Him. Dat is in de jaren 80, als ik het goed heb... ook nog eens een keer een hit geweest voor, uh, voor de mensen... die medewerk, meegewerkt hebben aan uh, Sister Act. Daar kwam het liedje ook in voor... En het wordt dan nu gebruikt door een uh, Italiaanse autofabrikant die een model heeft. En dat model is dan weer genoemd naar een beer. Een beertje wat dan voornamelijk in Azië voorkomt. En het bijzondere aan die beer is dat die uh, een pels heeft van twee kleuren. Namelijk zwart en wit. Nou, u begrijpt wel welk mo Italiaans model ik bedoel. <totstuk> en dit melodietje hoort er dan bij als de reclame op de televisie komt... Je ziet het, ootjes zo van rijden. I, follow, I, follow, I, follow. I will follow him, follow him. She touched my hand I knew. Het bijzondere van dit liedje is dat het van origine een chanson is. De melodie werd namelijk gecomponeerd door Frank Purcell en Paul Moria. En daar werd later een Engelse tekst op gemaakt door Norman Gimbel. Het was in 1963 een hit voor Little Peggy March. Die werd toen Little Peggy March genoemd omdat het zangeresje op dat moment 15 jaar was. Later, toen heeft ze dat Little weggelaten, werd het Peggy March heeft ze vooral heel veel succes gehad in Duitsland. Hij heeft er onder andere net gehad met, het, uh, met de Schlager, moet ik dan zeggen. Mitte 17 had maar nog träumen. Uh, en vanaf dat moment viel het uh, Little eraf. Uh, in ieder geval, ik liet je het uh, nog eens een keer horen, dat uh, I will follow him... omdat het dus gebruikt wordt door die uh, Italiaanse autofabrikant... die zijn, uh, een van zijn modellen heeft vernoemd naar een uh, zwart-witte beer. En wat ik al zei, het is uh, naderhand nog eens een keer bekend geworden in uh, Sister Act. Ik heb eventjes uh, de exacte gegevens uh, snel opgezocht. Sister Act was, uh, de, althans de eerste versie ervan... was een film die in 1992 in relatie ging met in de hoofdrol Whoopi Goldberg. En een van de songs in Sister Act was I Will Follow Him. Alleen in het laatste geval werd HIM dan met een hoofdletter geschreven. Aan of een nieuwe band... Hier is Alabama Shakes. Is de naam van de band en waar komen ze vandaan? Inderdaad, uh, Alabama. Op dit moment uh, zijn ze nog druk aan het toeren in uh, eigen land, de Verenigde Staten. Maar ze komen ook uh, op korte termijn naar Nederland toe. Dat zal allemaal uh, gebeuren uh, eind april, 29 april. Zal er een uh, matinee zijn in uh, Bitterzoet in Amsterdam. En uh, 30 april, Koninginnedag, dan zijn ze bij de Zuiderburen. Dan kan je ze gaan bekijken in de Ancienne Belgique in Brussel. Alabama Shakes, ze so zongen Hold On. I've been drifting on the sea of heartbreak Trying to get myself ashore For so long For so long Listen to the strangest stories Wondering where Hold on van uh, Wilson Phillips. En Wilson Phillips, dat was een uh, dames uh, trio Bestond namelijk uit uh, Carney en Wendy Wilson en Jenna Phillips. En daarvoor hoorde je dan uit de jaren zeventig Ian Gum, ooit de muzikant bij de groep Winston Schwartz. En hij had in de jaren zeventig ook een hit met dat Hold On. juist is die uh, dames Wilson uh, Phillips, wat ik zei... Uh, Carney en Wendy Wilson, die zaten erin... En Sina Phillips, die Phillips, dat was een dochter van uh, Michelle en uh, John Phillips. Twee uh, muzikanten uit het gezelschap de mamas en de papa's. En Carney en Wendy Wilson, dat zijn uh, de dochters van uh, Brian Wilson. ja. <laughs> en dat brengen we dan uh, bij de Beach Boys. Die uh, bestaan dit jaar 50 jaar en in het kader daarvan komt een nieuw album uit. En de heren... Op le hoge leeftijd, inmiddels, die gaan ook weer op Ze gaan zelfs Europa aandoen. Er zal geen optreden plaatsvinden in Nederland, maar wel in België. En namelijk op 7 augustus, dan zullen de Beach Boys verschijnen op de Lokerste Feesten. Lokerste Feesten, dat is uh, ja, iets om in de gaten te houden. Het uh, lokere dat ligt in mm, ja, de, de buurt van Antwerpen zo'n beetje. Laten we daar maar even grof op houden. In die regio, de Locustenfeesten, feesten 7 augustus, als je nog nooit de Beach Boys hebt gezien... en je wil dat alsnog in je leven één keer meemaken. De laatste kans die je krijgt in je leven, denk ik, zo'n beetje. Op de Locustenfeesten, feesten de 7 augustus aanstaande. Een paar maanden geleden, toen verschenen van de Beach Boys... de Smiley Sessions, opnamen die decennia lang op de plank zijn blijven liggen... Als uh, opvolger was het bedoeld van uh, Pet Sounds. Maar om tal van uh, privé-redenen zijn die opnamen nooit eerder uitgebracht. En uh, het is uh, een paar maanden geleden alsnog gebracht. De Smiley Sessions. Ik laat je daarvan Good Vibrations horen. Jammer, die ken ik al. <laughs> is dat zo bijzonder? Nou, dat is wel een bijzondere opname die je te horen krijgt van uh, Good Vibrations. Want die klinkt anders dan de oerversie. I, I love the colorful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 Generations ahead Op onderdelen klinkt het dan toch even iets anders dan de originele hitversie uit 1967. Je hoort Good Vibrations. En de versie zoals je die kan terugvinden op de Smiley Sessions. Het album dat een paar maanden geleden verscheen van The Beach Boys. 50 jaar zijn ze bij elkaar. En wat ik al zei, 7 augustus, dus dan kan je ze gaan bekijken, bewonderen. En aanschouwen op de Loekersche feesten in België. En de Rolling Stones die zouden dit jaar ook een optreden geven... vanwege het feit dat ze 50 jaar bij elkaar zijn. Maar dat wordt uitgesteld. <laughs> uh, Keith Richards die zou daar nog niet uh, fysiek aan toe zijn om te gaan toeren. Die moet op ja, een of andere manier uh, nog een, een nieuwe bloedstrandfusie krijgen... en aansterken uh, en dat soort dingen allemaal. De bedoeling is dat uh, in 2013 dan wel uh, dat jubileum optreden zal plaatsvinden. Als ze dan 51 jaar bestaan, de Rolling Stones... We zijn benieuwd. We zijn aangekomen aan de sterfgevallen van de afgelopen week. Vorige week overleed op 70-jarige leeftijd Wim Koopmans. Zoon van een van de accordeonisten van de Three Jacksons. Een beroemd accordion trio uit de jaren 50. Wim Koopmans was vooral gespecialiseerd in jazz en easy listening repertoire en was behoorlijk. Een duidelijk binnenvoet door Tony Bennett. Hier is een van zijn opnamen. Wim Koopmans, de Rotterdammer, met Day in, Day out. Day in, day out. Same old who follows me about. Same old pounding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 Come shine, I meet you and to me, the day is fine And I kiss your lips and the pounding becomes The oceans roar a thousand drums Can't you see it's love, can there be any doubt When there it is, day in, day out Can you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, and here it is, when there it is, day in day. In de oud, je hoorde Wim Koopmans, zes jaar geleden toen werd hij getroffen door een hersenbloeding en daarna is het kwakkelijk geweest met zijn gezondheid. En vorige week overleed hij op 70-jarige leeftijd. Morgenmiddag zal een spijkenissen de crematie plaatsvinden van Wim Koopmans. Vorige week ook het overlijden van uh, Jimmy Ellis, de man die jarenlang het geluid bepaalde van de Fully Sounds groep. The tramps Sock it, sock it For safe, safe, I went to door to lock van Jimmy Ellis in de jaren 70, toonaangevend van de band The Tramps. The night the lights went out in New York City. was een van de hits van het gezelschap The Tramps. 74 jaar werd hij en hij is uh, overleden door een aantal complicaties... onder andere de ziekte van Alzheimer. En afgelopen maandag werd bekend dat drummer Michael Horsek op 75-jarige leeftijd... Uh, Uiteindelijk voor het eeuwige inwisselde Michael Horsek in het begin van de jaren zeventig. Drummer van de Doobie Brothers. Onder andere te horen op Listen to the Music. En dat is dan weer een nummer dat te vinden is op het album To Lose Street. Nou, ik laat je niet uh, Listen to the Music horen. Dat nummer dat ken je onderhand wel. Tot in de treuren iets anders van dat album To Lose Street. Rocking down the highway. Rocking Down the Highway, de stem was van Tom Johnston. En het slagwerk dat, uh, werd uh, geslagen door Michael Hasek... die afgelopen maandag op 65-jarige leeftijd overleed. Michael Hasek, destijds uh, drummer bij de Doobie Brothers. En deze opname stamde uit 1972... ten tijde van de opname van het album Toulouse Street... Volgende week, dan kunnen fans reekhalsend gaan uitkijken naar uh, het nieuwe album van Madonna. MDNA is de titel van dat album. Eén nummer zal je daar niet op tegenkomen. Dat is namelijk een nummer dat uh, zij speciaal gemaakt heeft voor een film die Madonna zelf heeft uh, uh, geregisseerd. De film W.E. over King Edward VII die destijds afstand deed van de troon. En dat nummer dat heet Masterpiece Madonna.